Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Wie een in het buitenland geregistreerde auto heeft, maar wel in Nederland woont, moet gewoon wegenbelasting betalen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Een Nederlander met een in Duitsland geregistreerde auto stapte naar de rechter nadat hij een volgens hem onterechte naheffing had gekregen van de Nederlandse overheid. Hij vond dat hij alleen belastingen in Duitsland hoefde te betalen. De Raad oordeelt dat de man ook gebruik maakt van de Nederlandse wegen en dus gewoon wegenbelasting moet betalen.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 Een Fransman heeft Google aangeklaagd omdat er op Google Street View een foto van hem is geplaatst waarop is te zien dat hij staat te plassen in zijn eigen voortuin. Hoewel zijn gezicht vaag is gemaakt herkenden dorpsgenoten hem. De man eist dat de foto wordt verwijderd en wil een schadevergoeding van 10.000 euro. Het weer bewolkt met een kleine kans op wat zon. In het noorden hardnekkige mist en maximaal rond 7 graden. In het midden en zuiden van het land 10 tot 12 graden. Morgen is het bewolkt, het wordt 13 graden en later in het zuiden is er kans op wat zon. Dit was het NOS Dit is John Sohoka van de ANBB. In de Randstad staan file's op de A4 naar Amsterdam bij Soeterbouwde Dorp, 3 kilometer door werkzaamheden. De linkerreis ook is daar dicht. A13 richting Rotterdam, tussen knooppunt Ippenburg en de afliet Er staat 7 kilometer file. Er staat een vrachtwagen stil en die blokkeert bij de afliet rijst de rechte rijstrook.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 Elke stap en elk besluit dat ik tot nu toe lang mijn leiding zou naar leren met die ja. to www.zfmzandvoort.nl River man, gotta be your forever man. man, river man, river man, river man, river man, river man, man, man, man, To paradise